Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer ouders vragen hulp omdat ze de schoolspullen voor hun kinderen niet kunnen betalen. Vooral voor digitale lesmiddelen, zoals laptops, hebben ze geen geld. De kinderen van deze moeder krijgen les via de laptop, maar zij kan dat helemaal niet betalen. Dat zegt ze tegen Nieuwsuur. Ik vind uh, dat je ook de laptop gewoon via de overheid of, uh, ja, moet kunnen krijgen. Omdat... Uh, het is geen keuze. De school geeft jou geen keuze of je uh, je kind via een laptop les wil laten krijgen of uh, via boeken. Ja, stichtingen die ouders helpen om dan alsnog een laptop te kopen hebben ook maar beperkte middelen. Stichting Leergeld roept daarom het ministerie en onderwijsorganisaties op om meer geld beschikbaar te stellen. Het Israëlische leger heeft een gijzelaar bevrijd. Het gaat om een man van 52 die aan het begin van de oorlog door Hamas werd ontvoerd. Volgens het leger werd hij in een tunnel in het zuiden van Gaza gevonden. De man maakt het goed en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En je zou het niet zeggen met het zonnige weer van vandaag, maar de winter komt steeds dichterbij. En dat betekent ook meer coronabesmettingen. Daarom krijgen 60-plussers en kwetsbare groepen vanaf vandaag een uitnodiging voor een nieuwe boosterprik. Maar dat is zeker nog nodig, zegt deze arts. We hebben in de voorgaande jaren steeds gezien dat je in het najaar en de winter een, een hogere piek van besmettingen krijgt. De bescherming tegen ernstig ziek worden die, die neemt in de loop van de tijd af. Waardoor het voor de mensen met hoger risico om ernstig ziek te worden zeker aantraden is om nu een boostervaccinatie in te laten plannen. Ja, het vaccin is aangepast om te beschermen tegen de nieuwste coronavariant. Het weer vanavond nog lang zonnig. Morgen wordt het weer volop zomer. Droog met veel zon. En tussen de 27 en 30 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 40 kilometer file. Het is niet heel erg druk. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4. De naar richting Amsterdam. voorlopig die weer meer 10 minuten op onthoudt. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Een half uur vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en IJmuiden een kwartier verdraging. En tot zover de, de B verkeersinformatie.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 Ik wil nooit meer langer dan jij.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege politieacties gaat de klassieker Feyenoord Ajax zondag definitief niet door. Zonder agenten kan de veiligheid niet volledig worden gegarandeerd, zegt burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Agenten staken voor een betere vroeg pensioen. Het Israëlische leger meldt de bevrijding van een gijzelaar. Het gaat om een Arabische man van 52 die op 7 oktober door Hamas werd ontvoerd. Volgens het leger werd hij gevonden in een tunnel in het zuiden van de Gazastrook. Namibië wil meer dan 700 wilde dieren doden voor consumptie. Het gaat onder meer om nijlpaarden, zebra's en olifanten. Het vlees is bedoeld voor inwoners die niet genoeg te eten hebben vanwege de ernstige droogte. Het weer zonnig en vanavond en vannacht onbewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Het ritme van Zandvoort op 106.9 CFM. CFM Last night, you were so into it. You told me secrets that you never told you were so nervous and yet oh so comfortable as we explore your image your love I drank your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 Jag känner en bott, hon heter Anna, Anna heter hon. En hon kan banna bana det så hat. Och ölj je op i onze kanal. Jag vill berätta för je att jag känner en bott. Jag känner en bott. Hon heter Anna. Kanaal en overvallend. Ik trodde al dat ik had zo veel, maar Anna schreef hoe zei en geen boot. Ik ben een heel iets heel iets wakkie, nu te heel iets vreemdende voor mij. Maar er is niets om Voor in mijn ogen is altijd een